Hey, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Israëlische leger is Gaza-stad binnengevallen. Dat zegt premier Netanyahu. Volgens zijn defensieminister staat Gaza in brand. Afgelopen nacht waren zware luchtaanvallen en bombardementen. Deze expert zegt dat de Israëlische oorlog in Gaza hiermee opnieuw een stap verder gaat. Misschien is dit wat je de grote klap zou kunnen noemen. Uh, die grote uh, torens die in Gaza-stad stonden... en die door het Israëlische leger als een bedreiging werden gezien... omdat die door Hamas zouden kunnen worden gebruikt... om de omgeving te overzien. Die zijn allemaal neergemaaid inmiddels. En uh, nou ja, dan is dit eigenlijk de, de vanzelfsprekende volgende fase die begonnen is. Waar die volgende fase toe gaat leiden, is niet duidelijk. Er is meer Gaza-nieuws vanochtend. Een VN-commissie zegt dat Israël bezig is met genocide, volkerenmoord dus. Dat is de ergste oorlogsmisdaad die er is. President Trump en president Zelensky gaan elkaar volgende week waarschijnlijk weer ontmoeten. Dat zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Volgens hem hoopt Trump nog altijd op een vredesakkoord tussen Rusland en Oekraïne. De ontmoeting tussen Trump en Zelensky is waarschijnlijk in New York. De politie is vanochtend zeven panden in Eindhoven binnengevallen... vanwege een onderzoek naar drugshandel en witwassen. Er zijn vier mensen aangehouden. De invallen waren onder meer in restaurants en een schoonheidssalon. Ook waren er invallen in twee woningen in Eindhoven. Daarbij zijn auto's in beslag genomen. En het lijkt erop dat Amerikanen toch kunnen blijven tiktokken... De Verenigde Staten en China hebben een akkoord bereikt over de social media app. Er is al tijden gedoe over. Amerikanen zijn bang dat China de app gebruikt om propaganda te verspreiden en gegevens te verzamelen. Toch hebben de landen een overeenkomst gesloten, zegt verslaggever Arjen van der Horst. Met deze deal krijgen Amerikaanse investeerders een meerderheidsbelang in TikTok. Er is een akkoord in grote lijnen, maar een aantal details moeten nog uitgewerkt worden. Nou, dit komt net op tijd, deze deal, want als er geen akkoord was geweest... Ja, dan zou TikTok vanaf morgen verboden zijn in de Verenigde Staten. President Trump zegt dat hij zondag een ontmoeting heeft met president Xi... en dan zou de deal officieel worden. Het weer de dag begint opnieuw onstuimig met veel wind en vooral in het noorden pittige buien. Later vandaag trekken die het land uit en dan wordt het een stuk rustiger bij 16 tot max 18 graden. ZFM verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden en tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu triple play.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 All I am. De vallen voorzichtig van de bomen, de paddenstoelen schieten als paddenstoelen uit de grond. De eekhoorns leggen hun wintervoorraad aan en de pepernoten liggen alweer in de schappen. Kortom, het is herfst. De herfst brengt een gevoel van nostalgie en warmte. Autumn Leaves vangt perfect de melancholie van vallende bladeren, terwijl sweeter weather de koele bries en knusse truien viert. Harvest Moon herinnert ons aan de oogsttijd en de schoonheid van de maan in de heldere herfstnachten. by the window the autumn leaves of red and gold I see your lips the summer kisses the sunburned hands I used to hold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 I'll hear Muziek voor alle seizoenen. L'été indienne, de nazomer, Le feuille morte van Charles Lafour beschrijft de vallende bladeren en de vergankelijkheid van het leven. L'automne van Francis Cabrel brengt de kleuren en geuren van het seizoen tot leven. Tu sais, tu sais, je jamais été aussi heureux que ce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 Play, triple play, triple play. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimes et je t'aime. Wat scheidt, qui scheidt, tout doucement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 Une chanson qui nous ressemble. Toi, toi tu m'aimais et je t'aimais et nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais. Toi qui t'aimais, la vie sépareux, ceux qui s'aiment. sa robe blanche Il y aura des feuilles partout couchées sur les cailloux Octobre tiendra sa revanche Le soleil sortira à peine Nos corps se cacheront sous des bouts de laine Perdu dans tes foulards Tu croiseras le soir Octobre endormi aux fontaines certainement sur les tables en fer blanc quelques vases vides et qui traînent et des nuages pris aux antennes je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous Des collines, regardez tout ce qu'octobre illumine. Mes mains sur tes cheveux, des écharpes pour deux devant le monde qui s'incline. Je prie sur les antennes Je t'offrirai des fleurs Et des nappes en couleurs Pour ne pas qu'octobre nous prenne Et sans doute on verra apparaître Quelques dessins sur la baie Des fenêtres, vous, vous jouerez dehors comme les enfants. De Nederlandse herfst is vaak regenachtig, maar ook gezellig. Herfstzon van Herman van Veen biedt een poëtische kijk op de vallende bladeren en de veranderende natuur. Rob de Nijs brengt nostalgie en reflectie. De liedjes van Vincent Corianus zijn teder en rauw. oktober maar we laten ons tracteren op een sympathiek warm zonnetje dat schijnbaar voor vandaag weer aan de hemel is geplakt dit is bekend terrein dit is waar we goed in zijn moeiteloos valt de hele bezon in elkaar ik omarm elk lief gebaar snuif elke seconde op zo simpel kan de liefde. Yeah. you. No oh. Maar lieve God, kijk ons nou eens. Wat valt de herfst, vroeg dit jaar? Loop je met me mee, als ik s'avonds weer opsta? Kijk je vooruit, in het oneindige helaas? Neem je een handvol vallende bladeren, zie je daarin de nieuwe aarde? Made in Holland. Jouw stem zo dichtbij... Voorbij. Wanneer jij mijn woorden leent, mag ik ze houden voor straks. Blijf nog even, het is al laat. Dan zing ik meer dramatische liedjes. I'm the first. Let's go Kort schiet Vertrouw zonder stem Nog nooit zo open geweest Dan zing ik Melodramatische liedjes Voor meer wereloze herfst. Laat de stormen komen, in al die hoge bergen, wonderschone dromen kleuren veel beter. Het is tijd, het is tijd, dan zing ik melodramatische liedjes. Zij herft is vol passie en reflectie. Otoño van José Luis Perales beschrijft de veranderingen van het seizoen. Otoño, octobre is een song van de populaire Manuel Carrasco... terwijl Tan Bionica november verwelkomt. plan el viento en las ventanas como llueve hoy como está la calle de vacía como muere el sol estos días grises del otoño me ponen triste al calor del fuego de mi hoguera, te recuerdo hoy, te recuerdo. Hoy. hojas como llueve hoy y qué torpe vuela por el cielo ese gorrión se han quedado mudos esos nidos de golondrina y sentado al borde de la noche te recuerdo hoy Te recuerdo hoy Se escucha, como siempre, en el comedor. Estos días grises del otoño me ponen triste. Y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo. Te recuerdo. La brisa de primavera la calma a ti que sufres cuando me esperas que miras a las estrellas y que susiras por mí Triple Play Songs waar de nostalgie van drijft. En mi habitación, no esperes, me digo, espera por Dios. Aliera el paso que nunca llegó. Me olvido de busco y un adiós me encuentro. Escucho tus pasos porque los invento. Creí que creyendo podía pasar. Paso sí que es cierto, pero sin pasar. We La triste esperanza de esta oscuridad, alerta constante, ya te puedo decir que quiero engañarme, estar lá y dormir. Mañana de nuevo tendré que empezar, que echaré de menos sin mirar atrás, cobarde va. La luna no brilla, en urgencias, la calle el ruido, no aire hasta vera. Me quedo lo tuyo y lo mío, me guardo las noches donde lo quisimos. Se queda en el aire lo que imaginé, te dejo este intento esta última vez. De algunos pocos veranos que tuvimos de prestado y cada vez que hablas así en la boca se te nota que me escondes las sombras justo atrás de mis derrotas. En als ik het We Jaarlijks niet, jarenlang niet, ayer niet, antes de ayer. Jij harde koude herfstwind is een song van Stefan Janetsko. Herpsgewieter Uber Dagrion. Van Reinhard Meij laat ons merken hoe guur en onheilspellend het kan zijn. Tot slot brengt Weniger Egel ons na November. two hoo <laughs> Ripple play, een greep uit het verleden. Herbstgewitter, über de Schneegestöber sneeegestuber, volle zorn. Frühjahrssturm im laub van vorig Sommerwind in reifem Korn, hätt' ich all das nie gesehen, seh' für alles andere blind, nur den Wind in deinen Haaren. Sag' dich doch, ich kenn' den Wind. Lärm und Music boxen, wen een Lied irgendwo her? Düsen, grollen, lachen, rufe, plötzlich stille ringsumher. Hätt ik all das nie vernomen, wer für alles taub und hört, nur ein Wort von dir gesprochen. Sagt ich doch, ich hab gehört Bunte Bänder und Girlanden Sonne nach durchzechter Nacht Neonlicht im Morgennebel kurz bevor die Stadt erwacht. Wär mir das versagt geblieben, hätte ich nur dich gesehen. Schließ' ich über dir die Augen, sag' dich doch, ich hab' gesehen. Hoffen en aufgeben, Irren en Ratlosigkeit, Zweifel, Glauben en Verzeihen, Freudentränen, Trunkenheit. Hätt ik all das nie erfahren, hätt ik all das nie erlebt, schlief ik in de Armen. Zag dich toch, ik De herfst nodigt uit voor wandelingen in het bos, waar de vallende bladeren voor prachtige kiekjes zorgen. Hopelijk vormt deze aflevering inspiratie om erop uit te trekken. Stein im Schuin. En beim twee Zwei Tropfen Blut. Ik er gern zwölf stich. En ab und zu een Schlag voor deer ins Gesicht. kan Leiden in een dunkle zee, dan lern ik mij zo so schoe treden, und's tut so schön wee. Ik had gern, wenn's November is, en wenn's regnet, en nebelt, en nieselt, en fieselt, und, und, und grüßelt je. En mijn katzen moos killt, aber voor nach nog leer speelt. spielt. Ik had gern een schlechte Welt, en wenns volk die schlechte Welt. Dan gaan ik zo'n so schel liden in een donkere zee. Dan lopen die zo'n so schel driebe. En ze doen so zo'n schel weehakken. Wanneer het november is. En als het regnet en snipert en niestert en viesert en is loved, yeah, yeah, yeah, oh, oh, yeah.